Dat je me nooit zult vergeten Dat jij ook nog steeds denkt aan mij Doe wees toch niet koppen. No. <laughs>